12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs gaan op 6 november staken. Ze willen zo druk zetten op het kabinet om extra geld voor onder meer salarisverhoging en het verlagen van de werkdruk vrij te maken. Premier Rutte zegt er vorige week toe dat hij bereid is om eenmalig extra geld uit te trekken ter bestrijding van het lerarentekort op basisscholen. Maar hij noemde geen bedrag. Volgens de onderwijsbonden heeft het debat duidelijk gemaakt dat het kabinet niet wil investeren in onderwijs. De basisschool in Amsterdam, die gisteren de deuren zei te sluiten vanwege het lerarentekort, had al geen bestaansrecht meer. Dat zegt minister Slob, die vindt dat het schoolbestuur te snel heeft geconcludeerd dat het lerarentekort de oorzaak is van de sluiting. Volgens Slob had de school al drie jaar te weinig leerlingen. Hij wijst erop dat de onderwijsinspectie afgelopen zomer al een kritisch rapport schreef. De school sluit op 1 januari definitief, maar een deel van de leerlingen moet over drie weken al weg. Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten per direct dicht, staat in een uitspraak van de Hoge Raad. Sinds juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod in de horeca, maar er werd een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. Anti-rookvereniging kan stapte naar de rechter en werd in het gelijk gesteld, maar de staat ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die verwerpt nu dat cassatieberoep en zegt dat rookruimtes in strijd zijn met de wet. Het verbod op rookruimtes geldt met onmiddellijke ingang... maar het is niet duidelijk vanaf wanneer er gehandhaafd gaat worden. In Zimbabwe dreigt een groot tekort aan drinkwater. Het land zit in een diepe economische crisis. Die is nu zo erg dat er geen geld meer is om het water te reinigen. De watervoorraad is in de hoofdstad Harare nog maar voldoende voor één week. Mensen met geld hebben vaak een put in de tuin, maar arme mensen moeten naar een gemeenschappelijke waterput of halen water uit de rivier. Vorig jaar brak er nog cholera uit in Harare, een infectieziekte die ontstaat door vervuild water. Het weer. In de kustgebieden en het noorden zijn er wat buien, in de loop van de dag ook kans op onweer. In de rest van het land wisselend bewolkt met hier en daar wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dat zijn van die enge wezens, volgens mij. Hallo, alle handjes op elkaar voor. Wim van der Ja, dankjewel, dankjewel weer. We hebben een barstensvol programma vanavond. Vandaag, vanmorgen, vanmiddag, weet ik veel wanneer je luistert. Maak ik weer die fout. Haha. <laughs> um... We hebben vandaag in de studio Simply Names, maar dan met een L erbij... want ik had een klein foutje gemaakt. Um, ja, even kijken. We gaan naar de da dames gaan eerst, hè? Ja, ik kan je niet zien. want is er in een scherm voor? Nou, um, soms is het ook maar gewoon beter om niet alles te zien. Nou, niet zo overdrijven, zeg. zeg. Ze heeft in ieder geval een leren broek aan, dan uh, weet je dat vast. Um, wat is jouw naam, Angela? Wat is jouw naam? Mijn naam is Angela. Oh, oh is dat het? Nou, okay. ja, een verrassing. Ja. Oké, okay, de zangeres van uh, Simply Names met een L. En dan hebben wij uh, een man met een hals. Die heeft twee halsen, zei hij net. Ja? Dat is Hugo. Oh ja, je moet nou bukken, want die microfoon ja. zit voor je gitaar. Ik zit er okay. heel ongemakkelijk bij. Ja. Maar, oh, ja. uh, het is ook best Hugo. een raar gezicht ja. zo. Ja, je kan hem straks wel een beetje omhoog doen hoor. Dat komt helemaal goed. En dan zit naast mij zit Lex. Maar die heeft uh, maar niet zijn drumstel meegenomen. Want dat is een beetje ja, moeilijk opstellen hier. Die gaat uh, een beetje wat eindjes doen. En misschien mag hij straks van de andere twee leden nog wel wat meer vertellen. Ik weet het niet. We gaan het allemaal wel zien. Ze gaan uh, hier ook uh, live spelen. Een beetje akoestisch. Ja, kan niet anders, want je kan, ja, de stroom is allemaal veel te duur tegenwoordig. Oké, okay, Shawn Mendes, uh, gaan we naartoe met Camilla Cabello en Signorita. Alle informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu. Willemvanrijn.eu Willem van... Een ontzettende uitdaging vandaag. Ik moet proberen, als er straks hier uh, live getokkeld en gezongen wordt... Uh, om uh, niet te hoesten. Ja, dat wordt lastig, hè? want ze willen die opname ook mee naar huis nemen. Dat wordt uh, maal drie. Uh, <laughs> Ik heb trouwens nog vergeten wat te vertellen. Er zit uh, Lex, de voorleesmeneer, die zit naast mij. En die moest nog even vertellen waar hij het over gaat hebben. Kijk uit voor je neus, want... Uh... Ja, dank je Willem. We gaan het hebben over een geschorste rechter New York bekend diefstal. De comeback van ABBA is weer uitgesteld... Wow. en een man krijgt een parachutesprongcadeau van echtgenoten. Wat is dat? Oh nee, dat zijn, dat die, is... dat zijn, dat zijn die, die vragen die, uh, die we gaan stellen. Ja, we gaan uh, de mensen die hier zitten van Simply Names met een L, gaan we, <laughs> ik blijf hem erin houden. Ik kreeg op mijn sodemieter, ik had hem verkeerd uh, op het webcam scherm gezet. Ik was de L vergeten van, wat ben ik dan? Een lul, zo gezegd. Oké, okay. we hebben natuurlijk ook de vaste items nog. We gaan vijf jaar terug in de tijd. We hebben de YouTube cover van de week, oftewel de Yuko. En uh, wat hadden we nou nog meer? Oh ja, de terugblik. We gaan vijf jaar terug in de tijd. Zometeen na uh, Blauwe Dag van Suzanne. En Freek, wat is een blauwe dag? Weten jullie dat, wat een blauwe dag is? Geen idee. Dat je zeg maar de dag nadat je op stad bent geweest of zo? Nou. Ik weet het niet. Bla nee, dan is het de dag zelf, een blauwe dag. Ja. Nou ja, we gaan maar even kijken of we eruit kunnen komen uit de teksten die ze gaan zingen. Suzanne en Freek, daarna een eerste blokje interview en daarna weer gelijk een lekker nummer. En wat dat gaat worden, dat hoor je zo vanzelf. Want we gaan niet alles verraden.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 Stad. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, is er komen? Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Gaan we nog een beetje dansen, Lex of niet? Hou je er niet van om met mannen te dansen? Oh, sorry, je was dicht. Ja, daar ben je weer. Maar hou je niet ervan om met mannen te dansen of uh, valt nee, het wel mee? Nee, ik nee, hou sowieso niet van dansen, zeker van mannen dansen. Waarom hoor ik jou niet? Eh, wacht even, moeten we even zo doen? Je hebt een hele zachte stem. Nou, dat valt wel mee. Ja, nu is die, uh, ja, nu me? is die ja? wat harder. Ja, ik moet iedere keer aan die knopjes draaien. Dat is lastig, want die gitaar die moet weer wat zachter en jij moet weer wat harder en uh, toestanden allemaal. Waar uh, ga je het ja. over hebben nu? Oh nee, we gingen eerst een interviewtje doen natuurlijk even, hè, het eerste deeltje. Ben je er klaar voor, Lex? Simply Names, met okay. een L. Ja? Ik, ben blij, ik, ben blij, ja. ik ben blij dat je je drumstokjes <lacht> niet meegenomen hebt. Want dan kan je hem ook niet voor mijn kop slaan. Hé <lacht> hey, uh, Lex, ja. uh, je, hoe kan je jullie band het beste omschrijven? Want ik, die naam die snap ik even niet helemaal. Simply Names, gewoon namen. Ja, de band begon jaren geleden. en bestond uit mensen die een hele korte voornaam hadden. Dat was allemaal maar één lettergreep uh, groot. Oh. En toen ik erbij kwam... Uh, bestond die naam al en men was blij dat ik Lex heet, maar dat is dus ook één nette greep. Dus vandaar dat ik hartelijk uh, welkom was in die band. Oké. Okay. Ondertussen is die band uh, ja, eigenlijk al jaren uh, bezig met uh, elke week muziek met elkaar maken. En zoals bij bij veel bandjes gaat, mensen gaan erin, uh, komen erin, anderen gaan er weer uit. Is, is dat door, uh, door ruzie of gewoon dat ze solo gaan of iets dergelijks? Of? Mm, nou, niet zozeer uh, ruzie. Uh, dat zijn uiteenlopende redenen, ook muzikale meningsverschillen zijn ah, okay. het wel geweest. En, en De band zoals die nu is bestaat uit vijf, uh, vijf mensen en is in deze samenstelling uh, zo'n twee jaar bezig. Maar snap je nou dat, uh, dat de Golden Earring bijvoorbeeld uh, al die jaren nog steeds bij elkaar zijn? Dat daar, dat, daar, dat, die, dat, dat zo hecht is? Ja, dat is een wonder. Ja. Dat is echt een wonder. En de Rolling Stones natuurlijk uh, ook. Ja, maar ja, als je ja. als, je als voorman die man met die lippen hebt, dan durf je niet weg te gaan. <laughs> dat is, uh, jullie hebben wel redelijk normale lippen, geloof ik. Uh, ja, ja, zegt hij. We ja, ja. krijgen wij nooit klachten over. Nee, nee, nee. En, en wanneer uh, zijn jullie begonnen met uh, Simply met een L Names? Uh, twee jaar geleden zijn dat begonnen. Twee jaar geleden, geleden pas? Ja. Oh, ja. ik denk jullie Toen bestaan al uh, aardig wat jaartjes. Jo, no, met gitaristische Hugo is erbij gekomen, uh, zo'n beetje twee jaar. En, en hoe lang is Hugo, daar, is Hugo daar? Twee jaar. Ook twee en Angela jaar. kwam een paar maanden later. Ja, vrouwen zijn altijd iets bed. later, joh. Dat geeft helemaal niks. Dat ja, zit in hun genen. Ja. <laughs> er zitten gelukkig twee schermen tussen, dus dat gaat allemaal wel goed. <laughs> um, nou, op het ja. ogenblik, uh, hoeveel leden bestaat de band? De band bestaat uit vijf leden. Angela zingt en is hier dus ook uh, bij, in je programma aanwezig. Hugo op gitaar is hier aanwezig. Dan hebben we nog een basgitarist, dat is Hans. En een toetsenist, en dat is Tom. En ik dat ben was het, het. Lexus erin Oké, okay, en dan hebben jullie ook nog uh, Rodies en die de boel neerzetten en doen of doen jullie dat allemaal zelf? Nou, dat doen we grotendeels zelf. Ja, je zit weer die Hugo, dat is een hele grote kerel, die ja, ken wel wat van toch? Ja, meteen alle boksen in één keer. En waarmee, uh, ja, waarmee onderscheiden jullie je uh, als band van andere bands? Of, of is dat jullie spelen koffers, geloof ik, voornamelijk? Hè? Ja, we spelen uh, uitsluitend koffers. Oké. Okay. Maar met zoveel enthousiasme dat. Uh, heb ik gezien? Ja, heb je gezien? Ja, ik was even gaan kijken. Ik, ik had een lijstje gemaakt. Ik denk, ik ga al die podiums even af. Het waren er maar twee, maar dat wisselde natuurlijk steeds. Nee. Ik denk Toen zag ik jullie. Ik denk, hé, hey, die zijn wel leuk. Ik heb er een paar, dacht ik van, nee, dat is niet mijn ding. Nee. Maar ik vond jullie wel leuk. Ook, ook een beetje mijn leeftijd en zo, weet je wel. 40, ja, sorry, jij bent iets jonger. Allemaal begin 40, ja. <laughs> ja. ik ook, geestelijk. Ja, ja, ja. Hey, maar kunnen jullie een beetje met elkaar opschieten? Nu in deze bezetting, of... Uh... Ja, het zijn, er, we zijn. Elke dinsdagavond komen we bij elkaar in uh, Zoeterwoude. In een, uh, oh, een zit je naast de, bierfabriek. naast de bierfabriek. In de buurt. In de buurt van de okay. bierfabriek. Ja, mooi. bij de snelwegen. Dus we kunnen zo hard spelen als we willen. Niemand heeft overlast nee. van ons. En daar zijn we elke dinsdagavond uh, hard aan het werk. Met de muziek. En daarbij hebben we het heel gezellig met elkaar. Nou, heel mooi. Dan uh, wil ik u bij deze danken voorlezen uh, meneer. Ja. <laughs> Dan gaan we nu eventjes naar een live stukje luisteren. Wat gaan jullie spelen? Oh, dan moet je die. Ja, jij ja, moet die groene weer even een zwengel geven. Uh, ik ben er wel weer. Moet jij misschien ietsje zachter zetten, zometeen? Uh, nou, dat valt wel mee toch? Ja? Oké. Okay. Hé, hey, maar wat gaan jullie spelen? We gaan spelen? Uh, spelen en zingen... Have you ever seen the rain? Oké, okay, ik ga de proberen, proberen niet te hoesten. Even improviseren, omdat je zei van... Ah, je doet gewoon lekker wat live. Ja, joh, En wat. niet uh, van die mp3'tjes. Nee, dat, dat klonk niet zo heel erg lekker. Jullie moeten eens een keer de studio... Nou, dan ja. moet je eerst sponsors ja. hebben, hè? Ja. Ja. ja. Nou, weet je wat het is? Het is soms ook wel leuk om gewoon... Uh, als je live optreedt... om dan gewoon iets op te nemen. Ja. Nou ja, ik stuur ze naar jullie toe. Dus ja. uh, ik ga proberen niet te hoesten. Ik doe de microfoon dicht. Ik zou zeggen, ga jullie gang. Ja, dank je. Ouh, daar gaan we. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. Down on a sunny day. Yesterday and day. week een keer komen spelen hier in de studio. Ja, dit was inderdaad even de verkorte versie. Oh, jullie waren het niet eens. Deze wilde nog langer doorgaan. Ah, nee, maar dat, dat klonk lekker, echt waar. Nou, dit was gelijk de laatste keer van Simply Names. Al ja. oh, die tijd een goede harmonie. Ah joh, doe je toch een andere naam joh. Ja. Dan doe je sophisticated names of zo, ja toch? Ja. Wel ja, dat okay. we is niet zo moeilijk. Hey, we gaan naar Chris Cross Amsterdam. En uh, daarna gaan we eventjes... Uh, wat gingen we doen terug in de tijd? Maar denk ik, ja. Chris Cross Amsterdam en Nielsen en Ik Sta Jou Beter. Ik sta jou beter. Ik zie jou met een danser, Maar hij staat je niet...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 Ik zonder mij, ik zou wel liever voor je zijn. Je voelt het ook, ik weet het zeker. Kijk nou eens goed: daar staat jou niet. Ik sta jouw beter. Ik sta jouw beter. Hey yeah. Ik zie je naar me kijken en hij heeft niks door. Ik praat met mijn ogen zodat hij niks hoort nog heel even leven wachten, spanning in de lucht. Neem maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug. Dan alleen nog maar naar je toe. Iemand moet iets doen. Nee, je gaat niet met hem naar huis. Vanavond haal ik je hier uit. Ik moet het aan je laten weten. Kom maar bij mij, ik sta je beter. Je kan hier niet weg zonder mij. Ik zou voor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 ik denk, uh, ik zal hem even uitleggen als er ja, een lampje brandt... dat je dan weet dat je niet uh, moet gaan oefenen. Het is trouwens wel een beetje te laat om te oefenen, ja, he, Hugo. Ja. <laughs> nou goed, um, we gaan uh, vijf jaar terug in de tijd. Um, ja, ik ben, ja, dat doen we elke week trouwens. En dan gaan we daarna, wat zullen we doen? Uh, uh, Lex, uh, voorlees meneer, zullen we dan daarna even een itemje doen? Ja. Dan uh, mag je even bij, uh, bij Angela op schoot gaan zitten of zo, we denk ik. Wat zegt ze, wat zegt u? Gezellig Lex. Ja, Lex... Tri nee, ben jij vroeger gepest met Lex Triplex, of niet? Want dat heb ik nooit gehoord. Uh, nee, nee, nee, nee. Vanaf nu wel. Ja, jij heet vanaf nu Lex Triplex. <tie> Muziek in alle smaken en de gezelligheid gratis erbij. Willem van Rijn. EU Wat deden we vijf jaar geleden? geleden? geleden. We gaan uh, jou even iets vertellen over een vrouw die niet helemaal spoort... Er zijn er meerdere van natuurlijk. Oh, ik maak geen vrienden op het ogenblik. Um, Oké, okay, serieus. Uh, vrouw uh, die laat een derde borst implanteren. Ja, je gelooft het niet, maar... Een Amerikaanse vrouw die liet onlangs een derde borst implanteren. Haar beweegredenen, ze wil zo graag een reality star ster worden op tv... en mannen op een afstand houden. Ja, ik weet niet of dat nou wel uh, werkt met drie borsten... Dat heel wat voeding in de aarde voor Jasmine uh, Triddeville... Uh, voordat ze haar ultieme droom kon waarmaken, meldt uh, Jasmine moest meer dan 50 dokters bellen voor ze haar zin kreeg. De artsen wilden om ethische redenen niet op haar verzoek ingaan... maar ze volharden tot een plastic chirurg zwichten... Die man spoort dus ook niet. Maar goed, de vrouw uit Florida spendeerde meer dan 20.000 dollar aan de ingreep. En het kostte echt veel moeite om een dokter te vinden die het wilde doen, vertelde ze. Het implantaat van haar derde borst werd omhuld met huid uit haar buik. En de tepel liet ze erop tatoeëren. Nou heb ik een foto gezien en daar zag ik dus drie, uh, drie harde tepels. Maar er zal dan wel wat uh, in het bh-tje gezeten hebben. Ook een dure toestand natuurlijk om een BH te laten maken. Die haal je ook niet zo even bij een groot of zo. Jasmine is dolgelukkig met haar derde aanwinst, maar niet iedereen deelt de vreugde. Haar ouders vinden het maar niks en ook haar zus schaamt zich een beetje. Maar ze hebben het intussen toch aanvaard, luidt het. Meer nog dan een opvallende realityster worden, heeft ze met de opvallende ingreep nog een tweede doel. Ze willen de mannen mee op afstand houden, want ze wil niet meer daten. Lijkt mij trouwens wel eens bijzonder om dan met zo'n vrouw te daten. Alleen, ja. Als het dan eerlijk moet zijn, kom je wel een handtekort. Ja, daar hadden we het vijf jaar geleden over. Toen hadden we nog wel een beetje wat ranzige dingetjes. Tegenwoordig zijn we wat netter. Maar toch komt dat af en toe eens voorbij. Onze voorleesvader zit naast mij en die ga ik de microfoon even geven. Oh, ga je door de groene? Oké. Okay. We hebben groen eens doorrijden, hè, Lex? Weet je het even weten, hè? We Bent handelen. u er? Ja, ja, ik ben er. Waar, waar ga je het over hebben? Ik wou het hebben over de geschorste rechter in oh, New York. Nou, ik, uh, ik laat je je gang gaan. Geschorste rechter, New York bekend diefstal. De New Yorkse rechter Robert C. Kale, 50 jaar, heeft voor de rechtbank in New York bekend diverse malen te hebben ingebroken in het huis van de buren. De inmiddels geschorste rechter uit stadsdeel Long Island ging daar aan de haal met het ondergoed van de buurvrouw. De man werd in maart 2018 op hete daad betrapt. Agenten fouilleerden hem en troffen in zijn broekzakken enkele gebruikte slipjes aan die hij had meegepikt bij de wasman. Lex. En dan ben je, dat, ben je ook nog rechter hè? Ja, maar drie... uh, dat moet je niet op je werk gaan zitten voorlezen dit verhaal. Hè? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dat, nee dat, die dat is niet goed. Goed. nee, nee, nee, nee, Nee, nee, niet op bed. We gaan verder. De 23-jarige dochter van de buren herkende Chiqueel. toen hij daar door haar slaapkamer liep. De vrouw was enige tijd stagiair op een kantoor waar hij, waar hij als advocaat werkte. De gehuwde vader van drie kinderen mocht zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar kreeg wel een GPS-toestel waarop werd toegezien of hij zich aan het ingestelde straat een omgangsverbod van zijn buren hield. Volgens zijn advocaat, de heer Michael J. Brown, heeft Chikail inmiddels aan zijn psychische problemen gewerkt, zo meldt AP. Hem staat een voorwaardelijke straf van vijf jaar te wachten... en een aantekening als zedendelinquent. Uitspraak is op 15 november. Maar zou hij dan wel zijn werk mogen blijven doen, denk je? Het lijkt mij niet verstandig. Dan, uh, zou het dan een linker worden? Je weet, Ik vrees het. Ik weet het maar nooit, hè? Ja. Laat hij eerst maar eens diep nadenken. Ja, voor mij uh, mag hij het bekijken. Nou, jullie zijn er weer klaar voor, geloof ik. Hè? Dan moet ik weer even, wacht even hoor, ga, ga maar even een beetje kletsen met elkaar. Hier, of zo. Even microfoontjes goed doen. En Dan gaan we weer, weer kletsen. Hop. Gaat allemaal zo makkelijk. Gaat allemaal op afstand, hè? Je drukt op een knopje en die camera die gaat de andere kant op. <lacht> <lacht> Niet verder vertellen. Wat gaan jullie spelen? Uh, gitaar. Ja, gitaar. hallo. <lacht> Je, je hebt dezelfde humor als dat... Uh, ja, ja, ja, ja. En, en als ik nou vraag wat ga je zingen, wat zeg jij dan? Nou, wat uh, Hugo gaat spelen. Duk. Ja, ja. <laughs> nou weet je, ik uh, doe alles dicht en uh, jullie, ja, joh, <laughs> jullie bekijken maar bekijken. wat jullie gaan doen. Nou ja, joh, wij, wij bekijken ook wel wat we gaan doen. Ja, oké, ik, ik ben weg. Ik bezin wel wat. Well, I guess it would be nice if I could touch your body I know that everybody has got a body like you mm, But I gotta think twice before I give my heart away And I know all the games you play because I play them too Oh, but I need some time up from that emotion Time to pick my heart up off the floor That love comes down with our devotion. Well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you the door 'cause I gotta have faith. I gotta have faith. 'Cause I gotta have faith, the faith, the faith. I gotta have faith, the faith, the faith, baby. I know you're asking me to stay. Say please, please, please don't go away. You say I'm giving you the blues, man. Say. Can't help but think of yesterday And another one who tied me down To love a boy Ruth Before this river Becomes an ocean Before you throw my heart Back on the floor Oh baby I reconsider My foolish notion Well I need someone To hold me but I wait For something more Yes I've gotta have faith I gotta have faith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 I gotta have faith, cause I gotta have faith, the faith, the faith, faith. I gotta have faith, the faith, the faith, faith, yeah. Feet, the faith, the faith, the faith, the faith. Nou, hoe zou het nu maar heten, denk je? Eh, uh, vertel, vertel. Faith, the faith, the faith. <laughs> ja, ja. Okay. Dat is uh, dat Simply neemt van een L, Ik zeg maar. Een... Ja, ja, ja. Wrijf het er maar weer in, joh. Drie ja. tegen één, hè? Makkelijk ja. is dat. Hé, <laughs> hey, jongens, dank jullie wel weer. Um... Uh, ja, oh nou straks komt de voorleesvader weer. Uh, we gaan eerst eventjes naar Ed Sheeran en Khalid. Of Khalid moet je eigenlijk zeggen. Heb ik geleerd van al die mensen die hier in de buurt rondlopen. Het is geen Khalid, maar Khalid. Het heet Beautiful People. Willem van Rijn is ook te volgen via social media. Ga naar facebook.com slash Of volg Willem op Twitter. Ed Willem V. Rijn. Lamborghinis and their rented hummus The party's on so they're heading downtown Everybody's looking for a come up, And they wanna know what you're about Me in the middle I was last night and we made it nowhere Now I see stars in your eyes when we're halfway there Now I'm not faced by all the lights and flashy cameras Cause with my arms around you, there's no need to care We don't fit in well. we are just ourselves I could use some help getting out of this conversation here you look stunning don't ask that question here this is my only fear that we become beautiful people so out design clothes van jezelf zeggen, maar als een ander het zegt dat we beautiful zijn, dan zijn we dat wel, denk ik. Oké. Okay. We gaan uh, even naar het tweede blokje. Ja, we hebben er nog een paar te gaan. Plus nog uh, live muziek. En uh, uh, we moeten nog even viral gaan, hoor ik net, van uh, Hugo. We zijn nog niet trending. Maar jij hebt nog geen gevoelige snaar geraakt, uh, Hugo. <laughs> Ja. Um, ik, ik, ja, ik ga, ja, jullie moeten maar even kijken hoe jullie antwoord gaan geven. Um, wat doen jullie naast het leven als artiest? Nou heb ik van Angela gehoord dat zij nog wel eens een beetje zingt. In een bejaardenpakhuis waar ik over een jaar ook zit. Uh, nou ja, misschien na vanavond wel eerder. Dat weet je niet. Fijn, dankjewel. Maar, <laughs> nee, maar inderdaad eens in de zoveel tijd, zo één keer in de maand... dan sta ik inderdaad in een verzorging en een verpleeginstelling te zingen. Dat vind ik lief. Nou ja, er staan een heleboel uh, mensen, oudere mensen, die daar zitten. En uh, de een krijgt wel uh, redelijk vaak bezoek. En een ander die ziet nooit iemand. En dan is het wel leuk als er in ieder geval op een middag iemand een beetje een leuke liedjes staat te zingen uit hun tijd. Ja, want ik, ja, dan, dan moet ik daar ook maar naartoe. Want ik krijg ook nooit bezoek dan, denk ik. Ik, uh, ja. ik heb een geïsoleerd leven wel. Ik <lacht> dus ben heel heb je, blij met ons. Nu. Ja, heb, je nog, heb je verder voor de rest nog inkomenswerkzaamheden? Uh, Jazeker, ik werk bij het theater. Sorry, <coughs> het Ja, dan theater. moet je van hoesten. Ja, ik schrok er ook van. Het ja. theater van de lach. Nou, dat niet. Maar nou. bij een nationale theater werk oh, ik. Oh, zo? Ja. Dat is niet verkeerd. Daar moet je wel wat voor kunnen. Ja, daar kan ik ook wel iets. Okay, Alleen en... op een iets heel ander vlak. Ja, dat geeft niet. Nee. Nee. We, moeten, we doen allemaal dingen ja, dat je zegt van... Hè, ja. Als er maar kaas op de brood erom komt. Ja, toch? Daarom, daarom. En uh, heer Hugo... Wat uh, ja, dat, ja dan moet je weer even. Ja we moeten switchen. Hè. Normaal zitten er hier nooit meer dan twee mensen. Ik speel de hele dag met, uh, met auto's. Ja, wat, wat wacht even? Je moet er even in. Ik speel de hele dag met autootjes. Autootjes? Autootjes, vrachtauto's. Je bent monteur? Uh, nou, niet helemaal, maar ik stuur dat daar een beetje aan. Oh, oh je, ben, ja, ja, ja. je bent een soort uh, voorman. Ja. Oké. Okay. Ja, Ik, ik zie dat naar je nagelriemen te kijken, maar die zijn Hallo. niet echt zwart. Nee. Nou, valt wel mee. Dat zijn uh, kantoorhandjes dit, hè? Ja, ja, ja. Die zijn nog zacht. Dat is geen schuurpapier. Nee, is um, Lex, als jij weer even aan de zwengel trekt. Ja. Niet aan de verkeerde zwengel natuurlijk. Um, ja, ik, ik weet het stiekem al, hoor. Maar wat doe je? Jij voor de rest, voor de kost. Verder werk ik naast een speler in de band werk ik op een school. Dat is de Vrije School in Zoetermeer. Oké. Okay. Daar sta ik een aantal dagen voor de klas. En voor de rest ben ik daar ook begeleider en ik doe ik wat directiewerk. Zo. Je geeft geen drumles daar ook? Nee, nee, nee. Ik geef daar geen drumles. Oké. Okay. Nee. Oké. Okay, um, volgende vraag. Um, hoe bereiden jullie... Ja, ik heb het al een beetje gezien hier natuurlijk hoe jullie dat doen. Jullie gaan ergens achter een scherm. En dan gaan jullie met z'n drieën een beetje lopen bekokst Ik weet nou niet wie de, de baas is van jullie. Um, hoe bereiden jullie je voor op een optreden? Nou. Nou, ja. ja ach, ja. <lacht> we doen maar wat. Ja? <lacht> nee. Ja. Nou ja, nou, daar, Nee, daar. het is niet zo dat we wat doen. Dat we zomaar wat doen. Maar we hebben niet echt een vast ritueel, toch? Ofzo. Of je staat niet, niet met zo'n rietje en zo'n zo beker en sta nee. je een beetje bellen te blazen nee, of zo? Nee, nee, nee, okay. nee. Nee. Wij kijken waar het optreden is. En voor wat voor uh, publiek dat is. En dan, uh, dan kies je daar aan de hand daarvan. Dan Kijken van de wij nummers naar ons repertoire. En dan oh, ja. maken wij een selectie van nummers die we denken van dat slaat aan. Uh, Oké, okay. en dat, het, dat hebben jullie wel goed meestal, hè? Ja. Ja. ja, vast wel. Aan welke artiesten hebben jullie een hekel? Uh, je mag ook niks zeggen, geen. Uh, Nee nee nee. nee, nee, nee. Nou, laatste vraagje van nee. dit blokje. Um, het, nou ja, als, als ik jullie zo bekijk, dan hoef ik die vraag eigenlijk niet te stellen. Ja, ah, doe uh, maar wel. Je Misschien weer op een baas. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ik, ik moet even, ah. eventjes de muziek weer een beetje aanslingeren. Want... Ja, ja. Oké, okay, uh, is het leven als artiest echt seks, drugs en rock'n'roll? Nou, Lex. Lex, Lex. Leef je, Angelo. Nee, leef jij Lex. het? Gooi het hier in de groep. <laughs> Vertel het allemaal. Ja, vertel Seks het en drugs en rock and roll. Hoeveel, nou. verschillende <laughs> kinderen hebben u, of hoeveel kinderen hebben jullie bij verschillende ouders en uh, zit je neus nog wel eens vol? <laughs> nee, laat maar, dat is een onzinnige vraag. Jullie zijn hele nette mensen. Uiteraard. Ja, uit, Uiteraard zegt ze uiteraard. dan nog. <laughs> Oké, okay, we gaan uh, naar de volgende. Johan Rens is uh, een week of drie geleden hier geweest. Die heeft zijn eerste single uitgebracht. En die heet uh, Ik Ben het Waard. Dit is het verhaal van Willem van der Rijn.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 ik vind het een hele mooie tekst. Zeker als je al wat ouder bent en al wat jaartjes ervaring in het leven achter de rug hebt. Uh, Johan Rens en zijn nieuwe single Ik ben het waard. Mocht je nou uh, niet tegen slechte muziek kunnen... dan moet je even gedurende 3 minuten en 40 seconden eventjes uh, je, je geluid uitzetten. Mocht je het nou grappig vinden, dan moet je maar even blijven luisteren. Jongen, jongen, wat een KUT-plaat is dit zeg! Niet te filmen! Wat Ella? Wat helft? Wat is er? Wat helft? Wat is er dan? Van Alice! Oh, mijn! Ja, hoor, nee, hè? Nou, wel? net aan. Oh, dan net laat ik hem nog aan. even aanstaan. Ik dacht echt dat het een geintje was. Nee, maar dit, dit, is... Is... dit is gewoon echt serieus. Ja, dit is uh, verschrikkelijk. Ik vind het wel leuk. Ja, ja. <laughs> ik ben ja. blij dat jij niet zo zingt, uh, Angela. <laughs> nou, Au. ik klink ineens wel. Na zo'n plaat gaan wij een stuk beter klinken. Ja, je krijgt gelijk vederen <laughs> ergens ingeprikt. Ja, zo gezegd. ja. <laughs> nou, het okay. zit wat rot, maar ach ja, joh. Ja, nee, maar goed, dit was de kud plaat van de week. Ben de Ruiter, hoor je, en sterren stralen goud. Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste dj in een straal van 10 meter. En die gaat nou een nummer draaien? Niet normaal, zo goed. Oder! Oda! Oda. Oda. tan perfecta que bien te ves ya tra, ya tra. Oh, ese vestido corto te queda bien oh. tú sabes que eres mi morena eh. de todas tu eres la primera eh. yo a ti te llevo a donde quieras eh. todo lo hacemos a tu manera yeah. Puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana, Venezuela, baby te lleva donde quieras, todos hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, hey. de Punta Cana, a Venezuela, hey. baby te lleva donde quieras, hey. todos lo hacemos a tu manera Ese cuerpo no se equivoca, bailando me peguei la bes en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, vacílalo. Que llego yo, que llego yo. Tú sos una princesa, bien mala traviesa con esa hermosura de pieza. Tate la vuelta, Maurice. Suélta de velof, Maurice. Tate la vuelta. Je zal een bakkie op hebben en die gozer zal zo tegen je gaan staan kletsen. Dan denk je toch ook, man, waar heb je het over? Hey. Nou, nou, het ligt er toch aan hoe die eruit ziet. Oh. Hallo, het gaat, het gaat, uh, luister nou even, Angela. Het gaat om het innerlijk, hè? Ja, ja. en toen werd je wakker. Ja. Ja, ja, je kan wel een leren broek aantrekken, maar... Uh... Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, Nee, ja, ja. nou maar. Uh, jullie uh, zitten weer te popelen om wat te gaan doen, hè? ja, joh. Ja. Oh, ja, dan... ja, we gaan even wat improviseren. Improviseren? Ja, we gaan even wat improviseren. Nee, Tom, bedankt, hè. Ja, Ton, bedankt. Hè. Ja, maar bedankt voor het slagwerk allemaal. Ja, ja. Ja. Oh nee, dat is de Lex weer. Wat speelt Ton? En, en gaan we deze speciaal voor Ton ook doen? Ja. ja. ja? Maar wat oh, doet, okay. Tom, wat doet Ton? Wat Ton? Is dit achter de toetsen normaal gesproken? Oh, dat is de toetsenist. Ja. Dat is de toetsenist. Nou, oké. Okay. Borgelman. Ja. Na het wieltje ja. draaien. Nou, ik, ik ben stil. Start de band, Kok. Sometimes I feel like Wonder Woman Kicking ass and raising thunder Burning up my fuse, fighting crime Crickin' back out on a garbage can Get on the date with Superman Fly the sky just because I can I'll be so pretty, never feel shitty Cause I'm a well-respecting lady superhero in the city Yes, I'll be doing fine But then I fall off, my cloud again Brings me back to where I really am I'm just little old me Dealing with the same Oh, oh, oh. It's gotta be a little bit more in store for me. Oh, oh, oh, oh. Why is my life so boring? Oh, I'm up for a little bit more. Just a little something. Now, why can't I be just a northern Irish girl? Bread and cheese for breakfast every day. Show my cookie skills up Cause I'm in love with my oven glove Give me something to stop up. I'm going crazy, never lazy Oh life was wonderful With coffee two sugars in the bowl And the beautiful I'm still single but I feel ditched I can't believe Rich really married that bitch And I'm just little of me Dealing with the same old things Oh oh oh, oh Why is my life so boring? Oh oh oh oh It's gotta be a little bit more why is my life so boring oh i'm up for a little bit more this ordinary life is a waste and i'll never own a red cape but still my mind can fly and bake you perfect apple pie i'm just a little odd Oh, oh. There's gotta be a little bit more in store for me oh, oh, oh, oh. Why is my life so boring? Oh, I'm up for a little bit more Well I'm a twisted sister but should I remain in this crazy? And no, world is where I spend most days Trying to ever find my heart to find and break the works. I'm calling on various characters to make this crazy bar bar bar Oh, oh, Are we meant to be sheep in the herd? That's my word and the trouble I find The world ain't so dumb and it's all in our mind And we're all little old bees Dealing with the same old things Oh-oh, oh-oh Why's my life so boring? oh oh oh-oh-oh Ja. En uh, hey Angela, ik vraag me namelijk af... hoe kan jouw leven nou boring zijn met twee met een paar van die gasten om je heen uh, op dinsdags? He? Ja, nou, en de rest van de week heb ik een hele leuke man Nou, dat bedoel me. ik. Dus nee, ik heb echt helemaal geen saai Ja, maar leven. kan je dan dat woord boring niet veranderen? Ja. In iets of zo, ja, weet ik. Nee, maar ja. Roaring. Roaring, oh ja. Bar, bar, bar. Oh ja, ja je bent gewoon een... doe het zelf wat met een boormachine, dat kan natuurlijk ook. Oh ja, ook. Joh. <coughs> Hij gaat, hij gaat lekker. Um, Lex, onze voorleesman, die uh, gaat weer eventjes uh, iets over ABBA vertellen. En dan krijg je daarna natuurlijk weer een nummer van ABBA te horen. Ja, dat is heel simpel allemaal. Oh, ja, want ik denk dat velen zitten te wachten op een terugkeer van ABBA. En daar is oh, ja? sprake van dus het laatste nieuws over hun mogelijk comeback. Die is namelijk weer uitgesteld. Ach. De grootst aangekondigde comeback van ABBA laat nog langer op zich wachten... Björn Oelvaas zegt nu dat de nieuwe liedjes pas volgend jaar te horen zijn. Maar ik ga geen datum noemen, zei hij op de BBC. En waarom de comeback weer vertraging heeft opgelopen, zei Oelvaas niet. Eigenlijk zouden er vorig jaar december twee nieuwe nummers worden uitgebracht. Maar het project liep om onduidelijke redenen vertraging op. Dit voorjaar mikte Oelvaas nog op september of oktober, dus nu omdat de video met de digitale avatars van de bandleden nog niet af was. De nummers I still have faith in you and don't shut me down. Worden in die video's door digitale versies van Angé. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...